Dit is het lokale Omroep Goorlen nieuws. Mijn naam is Erik van Vliet. Als u momenteel in Goorlen last heeft van pindakaas op de klink van de voordeur... ...of hangen er in uw straat logo's van het jeugdvakantiewerk voor de ramen... ...dan is het in elk geval duidelijk dat één of meerdere kinderen in uw straat deelnemen aan jeugdvakantiewerk -goorlen. Het zijn middelen om leden van de bende van Rovert buiten de deur te houden. Dat is de titel van het toneelspel, die heet De Rode Draad... De activiteiten van jeugdvakantiewerk Goren zijn nog tot en met zaterdag. De organisatie heeft daarom gekozen voor twee shows. Een minder spannende versie voor de onderbouw in Sporthal de Haspel. En buiten kun je genieten van een enerverende voorstelling tegen de achtergrond van een begin vorige eeuws decor. Het jeugdvakantiewerk Goren doet het goed. Dagelijks ongeveer 750 kinderen. En die worden begeleid door 280 vrijwilligers. Nog krap een jaar na zijn benoeming heeft burgemeester Mark van Stappershoef met zijn vrouw Monique en hun nog enige inwonende zoon Joep een woning betrokken in Goorlen. Het is voor sommige burgemeesters een punt van discussie. De burgemeester wist vanaf het moment dat hij solliciteerde naar de functie dat hij de blaak in Tilburg zou verruilen voor Goorlen. Hij zegt, ik wil wakker worden in de gemeente waar ik burgemeester ben en vindt dat ik deel moet uitmaken van de gemeenschap. De gemeente Goorle telt nu 23.377 inwoners. Komend weekend is er een ware roofvogelshow bij de oliemeulen in Tilburg. Dat klopt. Wij uh, zullen zaterdag en zondag rond kwart over twaalf en kwart over drie een roofvogeldemonstratie geven. Waarbij we een aantal vogels uh, in vlucht zullen tonen en daar ook uh, een uitleg bij zullen geven. En dat doen we natuurlijk op uh, onze eigen oliemule manier. Dus uh, niet uh, alleen maar heel saaie uh, stof, maar gewoon op een uh, leuke manier... ...waardoor het voor iedereen, uh, iedereen te behapen is en interessant maakt. Temperaturen vandaag gemeten 24 graden. Het was zonnig. Ook al waren de vooruitzichten deels zonnig, was het eigenlijk de hele dag zonnig. De temperatuur morgen ligt nog hoger op 28 graden. En dan zou het volgens de gegevens zwaar bewolkt zijn. Donderdag en vrijdag. Is het om de de 21 graden en komend weekend wordt lekker toeven. Zaterdag met 26 graden en zondag met 22 tot 24 graden. De komende nacht koelt het af naar 15 graden. Tot zover het lokale Omroep Goorlen nieuws. Kijk voor meer nieuws op lokaleomroepgoorlen.nl